1 uur. Het NOS-journaal Ewout de Jong. Goedemiddag. Nationaal Historisch Museum kost 15 miljoen euro. Oppositie Syrië niet bij nationale dialoog. En Davis Cup team verliest van Zuid-Afrika. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zon, maar er ontstaan flinke stapelwolken... die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien met kans op onweer. Temperatuur van 20 graden aan zee tot plaatselijk 24 in het oosten. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen overal droog en volop zon. Het wordt 20 graden aan zee. En in Limburg wordt het een zomerse 25 graden. Dinsdag kan het daar in Limburg zelfs 27 graden worden. En vanaf woensdag overal weer kans op buien. Het Nationaal Historisch Museum. Dat het er niet komt is al een tijdje bekend... maar nu blijkt dat er meer dan 15 miljoen euro aan is uitgegeven. Research redacteur Hugo van der Parre, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt er naar gekeken, je hebt het onderzocht. Hoe kan het eigenlijk dat er geen steen is gemetseld... en het Nationaal Historisch Museum toch al zoveel miljoenen heeft gekost? Nou ja, voordat er een museum daadwerkelijk staat... moet het natuurlijk eerst georganiseerd worden. Dus nee. er is in 2008 een organisatie op poten gezet... Uh, die heeft aanvankelijk een uh, startsubsidie gekregen van 600.000 euro. En daarna een structurele subsidie per jaar van ongeveer 6 miljoen. Uh, die organisatie moest de, de vestiging van dat daadwerkelijke museum natuurlijk voorbereiden. Ja, maar goed, waar is dat geld allemaal aan uitgegeven? Het is toch behoorlijk wat? Nou uh, ja, gedeeltelijk aan de voorbereiding uh, van dat museum. Uiteraard. Maar daarnaast ook aan heel veel projecten. Um, want uit hun activiteitenverslagen uh, die ik heb ingezien van 2008 tot 2010... blijkt dat ook heel veel geld is besteed aan uh, projecten. Zo hebben ze meebetaald aan een uh, serie voor het Klokhuis van de NTR... over geschiedenisonderwerpen. Er zijn uh, een week van de geschiedenis en de nacht van de geschiedenis... is aan meebetaald. Er zijn reizende tentoonstellingen gemaakt. Dus alles bij elkaar zijn er, is er ook heel veel blijvends uh, gemaakt. En niet in de laatste plaats ook een, een website, een, een digitaal netwerk... waarvan de bedoeling was... Dat, dat daarin de Nederlandse geschiedenis op een digitale manier gepresenteerd zou worden. Ja, dus je, je kan eigenlijk wel zeggen dat er geld ook wel ergens goed voor is geweest. Uh, die website die blijft bestaan, hè? Nou ja, dat is de vraag. Die is uh, in het najaar van start gegaan en die is natuurlijk nog in ontwikkeling. De directie van het uh, Nationaal Historisch Museum, uh, die organisatie houdt natuurlijk op per eind december, uh, die hoopt dat iemand, een organisatie, uh, deze website uh, wil overnemen en verder wil ontwikkelen. Ja. En die zou dan de basis moeten zijn voor de digitale presentatie uh, van de Nederlandse geschiedenis. En het uh, Openluchtmuseum in Arnhem uh, die heeft van uh, staatssecretaris Helstra ook het verzoek gekregen om een aantal taken van uh, het NHM over te nemen, toch? Ja, dat klopt. Kijk, nu uh, het Nationaal Historisch Museum uh, ermee ophoudt, het niet haalt, er niet komt, blijven er wel een aantal traken liggen die toch gebeuren moeten, vindt ook de staatssecretaris van OCNW. Dat is onder andere de digitale presentatie van de geschiedenis, uh, maar er moet ook uh, een, een kennisinstituut ontwikkeld worden uh, en men, men wil uh, uh, toch een soort permanente rol voor geschiedenis-educatie. De, het het Openluchtmuseum heeft de vraag gekregen om voor 1 februari volgend jaar met een plan daarvoor te komen. Daar moet de Raad van de Cultuur nog over uh, adviseren. En dan hopen ze met Prinsjesdag 2012 een nieuw plan te kunnen presenteren... voor de taken die blijven liggen nu het NHM niet meer uh, bestaat. Oké. Okay. Uh, Dank voor de toelichting, uh, Euro van der Parre. Oké. Okay. De belangrijkste oppositieleiders in uh, en activisten in Syrië boycotten het overleg waarvoor ze door de regering zijn uitgenodigd. De regering houdt een wat ze noemt tweedaagse nationale dialoog met de oppositie. Die wil niet meedoen vanwege het geweld dat de overheid gebruikt tegen demonstranten. Aan nou, het overleg doen nu leden mee van de regerende baatpartij, intellectuelen en minder prominente leden van de oppositie. Vice-president Farouk al-Shara zei vanochtend bij het begin van het overleg dat Syrië democratische hervormingen moet doorvoeren. De opstand tegen het bewind van president Assad begon in mei. Sindsdien zijn volgens mensenrechtenorganisaties 1750 mensen omgekomen... onder wie ongeveer 350 politieagenten en militairen. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Jarenlang werd een verbetering waargenomen... maar sinds 2018 zien onderzoekers van de waterschappen een dalende trend...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 En als u nu in de auto zit, schept u gemiddeld één insect per vijf kilometer. Het is maar dat u het weet. En dat heeft de Wageningen University onderzocht. De universiteit vroeg automobilisten op hun nummerbord... een aantal dode insecten te tellen. Aan Arnold van Vliet van de universiteit de vraag... hoe dat tellen in zijn werk gaat. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Voordat je vertrekt moet je even, maar is simpel... maar het voelt wel een beetje raar, je, je kentekenplaat schoonmaken. Het beste is dat om gewoon een sponsje en een flesje water in je auto te leggen... om die spons vochtig te maken af en toe... Ja.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 De grap dat dit soort eenvoudige metingen, als je het maar met veel mensen doet, dan levert dat juist hele interessante wetenschappelijke informatie op. Ja, hoeveel... Die je ecologisch weer heel goed kan gebruiken. Ja. Hoeveel deelnemers zijn er al?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 Een man van 20 die afgelopen nacht gewond raakte bij een ruzie in een discotheek in het Overijsselse Rijsen is aan zijn verwonningen overleden. De man komt uit Wierde. Hij werd afgelopen nacht in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de politie zijn er over en weer klappen gevallen en is het nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was voor de ruzie in de discotheek. De politie heeft vijf mannen uit Rijsen tussen 17 en 21 jaar aangehouden.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 En de bijna 1700 mensen die gisteren werden opgepakt bij een betoging in Maleisië zijn allemaal weer vrijgelaten. Tienduizenden mensen gingen in de hoofdstad Kuala Lumpur de straat op om politieke hervormingen te eisen.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 De Nederlandse tennissers hebben de Davis Cup ontmoeting van Zuid-Afrika verloren. Robin Hazen was in de derde enkelpartij niet opgewassen tegen Kevin Anderson. En daarmee staat het 3-1 voor Zuid-Afrika. Oranje verspeelt hiermee de kansen op de play-offs voor een terugkeer naar de wereldgroep. De Spaanse Rabo renner Garate gaat niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. Hij heeft te veel last van een armblessure die hij eerder bij een valpartij opliep.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 Maar ook hij was er vanochtend weer bij. Pols wil kosten wat dat kost doorgaan. Ja, hopelijk overleven. En dan morgen rustig. En dan uh, kunnen we een stukje bijtrekken. Je kan nu wel weer gewoon eten? Je houdt alles binnen? Uh, ja, ik heb vanmorgen wel kunnen eten. Dadelijk nog wel eten. Dus uh, kijk hoe het gaat. Maar dit wordt dus echt een dag letterlijk van overleven? Ja, echt overleven, ja. Hoe graag wil jij... Uh... Nou, laten we maar eens beginnen met de Pyreneeën. Hoe graag wil jij de Pyreneeën halen? Ja, heel graag. Ik heb tegen het hele jaar een beetje naar uitgekeken. Naar die bergen. Dan zou het wel heel sneu zijn uh, als ik daar helemaal niet, uh, niet kom. Dus, uh, dus ja, daar zou ik wel behoorlijk van balen dan. En dat zijn wat Pols tegen Steven Dalebout. Inmiddels zijn de renners alweer een uurtje op weg. Gio Lippens, uh, Pols en Geesink hebben zich zeker nog niet van voren laten zien. Hè? Nee, nee, nee. Ze hebben zich wel van achteren laten zien. En dat is minder goed nieuws. Uh, want we uh, krijgen ze juist vanuit de koers. Sebastian Timmerman die daar op de motor zit en via de sms ons op de hoogte houdt. De melding dat Wout Poels de eerste man was die moest lossen. Het tempo ligt hoog in het peloton in het eerste uur. En uh, hij rijdt alleen op achterstand. En nu krijgen we de melding dat uh, de hele Rabobankploeg zo'n beetje achteraan rijdt op de allereerste klim. Een klim van de derde categorie, de Côte de Massiac. En dat uh, Robert G. in moeilijkheden zou. Zijn. En dat is toch echt heel slecht nieuws. Want er wordt een ontzettend zware etappe vandaag. We hebben erg veel klimmetjes. Veel klimmen van de tweede en van de derde categorie. Het wordt een van de zwaarste etappes in ieder geval in deze eerste week. Morgen gelukkig rustdag. Maar het is wel overleven geblazen deze eerste dag. Oké, okay, dankjewel Gio. We horen je weer uitgebreid na twee uur in Radio Tour de France. Dus is verkeersinformatie. En bij de ANWB zit Edwin Gerrits. Er staan files op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. In beide richtingen 3 kilometer bij Muiden. Op de a 58 bergen Bergen-op-Zoom, richting Vlissingen staat tussen knopend Markizaat en Rilland. 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht. Edwin Gerritsen was dat. De hoofdpunten van het nieuws: het Nationaal Historisch Museum. Dat er uiteindelijk toch niet komt, heeft in totaal nog meer dan 15 miljoen euro gekost. Een man van 20 die afgelopen nacht gewond raakte bij een ruzie in een discotheek in het overijsselse reizen, is aan zijn verwondingen overleden. En de kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze persconferentie. En we halen nog hier over de terren! Het is cel, hoor. De perstribune Met Ruud Weiden. Dat klopt. Welkom in het tweede uur van de perstribune. Onze gast dit uur Henk Lubberding, oud wielrenner. Verder gaan we dit uur in op de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. En die gaat dit keer over de sponsors van de toerploegen. Onze vliegende kip Jules van der Wart is ook nog steeds op pad. En u kunt reageren op een nieuwe stelling die gaat dit uur over de sport. Die stelling luidt, wielrenners die buiten hun schuld omvallen verdienen kwijtschelding van hun tijdsverlies. Maar eerst nog even de stelling waar we in het eerste uur over spraken. Daar heeft u nog de uitslag van de goed. Die luide papieren tijdschriften liggen over 20 jaar niet meer in de winkels. 55% was het daarmee eens en 45% was het daarmee oneens. Mocht u een reactie willen laten horen op de stelling die nu uh, wordt voorgelegd... wielrenners die buiten hun schuld omvallen verdienen kwijtschanding van de tijdsverlies... dan kunt u die kwijt op www.deperstribune.nl... of op ons gastenboek tot twee uur is dit de persribune van Max. Zoals gezegd, de gast in het tweede uur, daar ben ik blij mee. Henk Lubberding. We hebben elkaar lang niet meer gezien. Ja. En uh, het werd tijd. Voormalig wielrenner, meervoudige etappen weer daar in de Tour. Goedemiddag. De Tour is volop bezig. Uh, wat vind je van de koers tot nu toe? Nou, eigenlijk wat, uh, wat wel een beetje voorspelbaar was. Wat was voorspelbaar? Nou, De, de eerste week is altijd nerveus. En de, de ritter leerde zich er ook voor om nerveus te zijn. Voor een klassementman is het een klassement... Mensen is, ja. zou het beter zijn dat je gelijk al wat uh, een paar zware Alpenrit of een Pyreneeënrit hebt gehad. Dan is er een klassement gemaakt. Dan krijg je een stukje respect voor de klassementrenners. Zoals Geersing onder andere. Die zou daar veel meer mee op zijn gemak zijn. Maar ja, goed, de Tour is de Tour. En ze beginnen niet uh, in de bergen. Nee. We beginnen op het vlakken. Nou ja, wat is vlak? Zo. Maar in ieder geval uh, niet het terrein waar hij uh, zich lekker thuis voelt. En dat is vringen geblazen. En dat is, uh, ja, zolang als de Tour bestaat, is dat eenmaal zo. En uh, ook al zou, zou, de, uh, zou de tour beginnen in de bergen, ook de eerste dagen is het altijd nerveus. En uh, ja, daar hebben we enorm mee te maken. En dat valt, dat valt nu wel erg op, omdat we een klassementman hebben hè, in Nederland. Je zegt, valt op. Overvallen hebben we het straks nog even. Jij maakte in de jaren 70 en 80 deel uit van de gouden wielengeneratie. generatie. Met jongens als Kreteman, Soetermelk, eh, Kuiper die op een gegeven moment wegging naar Peugeot. Raas, dat was de rallyploeg van Peter Post. Laten we even luisteren naar een fragment. Toen die rallyploeg de Tour de France domineerde. Jij, went, jij wint de derde etappe. Nou luik. En nu gaat uh, Lubberding weer. Hij hey weg. Ja, kijk maar, hey van Tassel, kijk. kijk maar. Wat een moment. Vier Belgen in zijn gezelschap. En de ene Nederlander gaat ervan door. Wat een schitterende solo heeft hij gereden. Daar komt hij. Fantastisch gedaan. Een hele fijne overwinning. En een nieuw Nederlands succes voor Henk Lummering. Ja, je, je zit er echt heel relaxed bij te kijken... alsof je elke ochtend gewekt wordt met dit fragment. <tiedert> nou, uh, Ik herinner me dat soort dingen wel. Uh, want ja, toeretappes, dat is niet meer zoiets. Nee, Maar, maar doet het je niks? Want je zat, je zat, je zat echt zo van... Ah, ja. Nah, ja. Of laat je die dingen achter je? Ja, ik, ik, ik laat wel dingen achter me. Maar uh, dat is niet dat ik het... Uh, ik, het is nog steeds een moment in mijn leven. Ja. Dus ik, ik, ik kan me dat soort dingen ook goed nog voor de geest halen. Ja. Terwijl dat er andere uh, uh, mooie overwinningen zijn... waar ik echt over na moet denken. Hoe ging dat ook alweer? Maar dit was wel iets bijzonders, omdat je met vier Belgen voorop zit. en ja. Ja, Ik zeg wel eens, je kunt makkelijker winnen met vier Belgen... uit met vier Nederlanders in de kooproep. <lacht> want zo werkt dat nou eenmaal. Uh, want die gunnen elkaar toch niet. Alleen, ja, ja, je moet het nog wel even doen. En dan moet je goede benen hebben, anders lukt het ook niet. Dus, uh... De benen waren goed en de winst was voor jou. Het was ja. de tour die Joop Soetemelk won, meen ik. Ja. En de rallyploeg twaalf etappes pakte. Mm -hmm. Zou dat in 2011 nog kunnen, dat een ploeg zo dominant is? Nee. Uh, ja, om, nee, eigenlijk kan dat niet. We hebben, we hebben, we hebben uh, ten eerste uh, een bredere top. In alle ploegen uh, gaan ze ervan uit dat je dat in de Tour uh, ook nodig hebt. Je, dus je neemt klassementmannen mee of je neemt een vrijbeoudersploeg mee zoals voor kanselij. Ja. En, en jullie, als ik even mag interroberen, jullie waren anders. Ja, maar dat kwam, door, dat kwam eigenlijk door Post, want die was nooit tevreden. Dus, nee, maar uh, jullie waren anders. Jullie hadden echt een, een, een tactiek en een strategie die eigenlijk niemand nog kende. We reden uh, in ieder geval met, met beschermde renners ja. uh, en niet met één uitgesloten kopman. Uh, toen Joop natuurlijk bij ons in de ploeg kwam in 80, uh, was dat wel zo. Joop was de man voor het klassement. Maar daarnaast zei Post vandaag dag één, jongens, er moeten wel etappes gewonnen worden. Ja. En daar hadden we ook mannen voor die daar konden. Uh, dat hebben we nu niet in alle ploegen. Uh, die opdracht hebben ze ook niet. Nee. Maar als we nou even bij Rabo blijven. Die hebben dus wel een kopman. Ja. Geesing. Uh, zoals in onze tijd aan zoetemelk. Dan zou ik zeker drie, vier mannen. op een lastig terrein proberen uit te spelen. Ja. En uh, of ze dat nu gedaan hebben. daar kunnen we eigenlijk nog moeilijk over oordelen. En er zijn kracht niet voor hebben. Ja, maar er zijn ook niet veel ritten geweest waar ik van zou zeggen. karate, boredo. Uh, Ga je gang, of Sanchez. Ja. Dat zijn eigenlijk mannen die, waar ik van zeg... die kun je wel een dagje ja. voor opsturen. Maar dan moet het wel iets op kunnen leveren. En als je maar uh, 30% kans hebt dat het iets oplevert... Ja, dan moet je aan je kopman denken. En dan moet je ja. die in bescherming nemen. Maar het is natuurlijk van de gekke dat je met, uh, met acht man omgeving gaat rijden. En <laughs> dat zag Post helemaal niet zitten. Hij zegt, uh, een kopman die moet zich alleen kunnen redden. Precies. En als het nodig is... Dan wordt hij naar voren gereden, dus hij moet twee, drie mannen om zich heen hebben. Twee is al meer dan genoeg. En de rest moet gewoon zijn ding doen. Ja. Um, we zeiden het al. Jullie wonen in 1980, zeg maar even, alles. En dan was het in die tijd ook zo dat er meteen een muzieksingle uitkwam. Luister nog we even hoe dat klonk. We <laughs> Weet je nog wie de zanger was? Ja, maar we zongen allemaal mee. Ja, maar, Leo maar, van Kneet, Vliet? maar Kneet en, en Van de Hoek, daar waren de, de zingers bij ons in de in de. In de ja, maar de zanger was Leo van Vliet, hoor? Nee, nee, nee. nee, nee? nee, nee. De, Kneet, de Kneet hoor je duidelijk aanzetten. Ja? En uh, die de goede melodie en uh, de noten goed op pijl hield, daar was toch wel Aard van de Hoek? Ja? Ja. Ja, ja. En jullie, jullie... ja Wij, wij zongen als, als achtergrond uh, jullie... wel, wel echt mee. Hoor. Dat, ja, je... dat is wel zo. Je hebt ook serieus gezongen? Ja, we zijn echt in de studio geweest. Je... Maar voor de rest... Kijk, dat moet je me niet meer, die details. Nee, maar het is maar geweest, nee, nee. hoe het gegaan is. Nee. Uh, wie, de, wie de aanzet uh, ertoe was. Nee, nee, nee. Ik weet dat allemaal niet meer. Vragen we niet. Maar had je niet zoiets... Wat moet ik in vredesnaam in een, in een opnamestudio voor een plaatje. Nou, nee, want ik heb een vader die heel muzikaal is. Dus uh, uh, en, uh, op jonge leeftijd heb ik in uh, zangkoor gezeten. Dus uh, ik heb al iets met zingen. En ik heb al iets met muziek. Dus wat dat betreft was dat niet voor mij allemaal zo vreemd. Nee, nee. Dus, uh, je, je had echt wel zoiets van... Uh, jongens, misschien ligt hier een nieuwe carrière. Nou, oh, nee, dat niet hoor. <laughs> nee, je bent duurrenner, dus uh, wat dat betreft heb je er niks te zoeken. Maar uh, ja... Dat is, dat is de media wat er omheen hangt. Uh, ah. Er denken toch weer mensen beter van te worden. Uh, publiciteit voor de ploeg. Dat was belangrijk. Daar ging het om, publiciteit voor de ploeg. Uh, jij bent ook wel het brein van de rallyploeg genoemd, klopt dat? Nou, eigenlijk meer na de rallyploeg. Dus uh, uh, toen de ploeg uit elkaar viel... toen bleef ik eigenlijk als enigste van de kern over. Ja. Die mijn post uh, verder ging. Uh -huh. En... Uh, daar had hij ook uh, 100% vertrouwen in. Ik was ook de enigste... Die op de hoogte was dat het Panasonic zou worden. Ja. Niemand wist dat. Hij heeft jou ook in vertrouwen genomen toen? Ja, want uh, alleen uh, zijn vrouw en uh, Peter Bondhuis en ik wisten uh, van de hoed en de rand. Ja, Peter Bondhuis was de man die destijds zijn management onder andere deed. Ja, linker ja. en rechterhand. Uh, PR-man. Ja. ja. Mm -hmm. dus, en voor de rest wist niemand uh, uh, van wie de sponsor zou worden, hoe het, er, hoe het eruit zou zien... En, uh, ja, dat, uh, dat gaf hij mij toch mee. Om, ja, dat is, wel, dat is, dat is, dat is eigenlijk uh, een band die we hebben opgebouwd in die jaren. En zo ben ik eigenlijk de wegkaptein geworden in die Panasonic uh, periode. Omdat Raas wegviel en ja. uh, andere kant op ging. En dat was niet opdracht, maar dat zit toch een beetje in je genen Dat... Uh, dirigerende, uh, goed weten wat er in de koers ja. gedaan moet worden, wie wat moet doen, is uh, een keer op een kamer, is een keer iemand die binnen de ogen kijkt, ey, uh, dat flikken we niet weer. Ja. Je was verlengstuk van, van de ploeg geleid. Ja, ik lag eigenlijk vaak op de drempel, dus uh, ja. jonge jongens die, die toch tegen post opkeken en niet alles durfden te ja. zeggen, maar waar ik al aan zag van, die zit ergens mee, en dan ging hij eens een keer op een kamer, ja. zonder dat post hoor ging je eens een keer met andere een babbeltje maken. Een soort geestelijk vader. Uh, je hebt in je carrière één dag de gele trui gereden. Dat was in 1988. Uh, men zag in jou eigenlijk een potentiële toerwinnaar. Ik denk dat het eerder is geweest. Ik denk uh, 86 of zo. Dat vind, uh, vind ik ook goed. Het is ergens in midden-80 geweest. In vind, mijn, mijn nadagen. vind ik ook goed. Ja. Maar moet je nou eens luisteren, Henk. Als je nou zegt, je moet mijn details besparen. En als ik dan 88 zeg, waarom begeer je dan ja, over dat klinkt, zo, dat, 70? Klinkt, dat, dat klinkt me zo, zo, <laughs> zo kort nog. Ja, joh, ik dat was op het eind van mijn carrière Laat. bijna. Wat doet, wat doet zo'n gele trui met je? Brengt dat extra duk met zich mee? Nee, of is dat alleen maar... nee, maar daarvan zeg ik ook. Het was al in, in mijn nadagen. Ja. Het overkwam me. En terwijl dat ik in mijn eerste jaren als prof er dus zo vaak zo dichtbij zat. Uh, ook door de ploegentijdrit. En dan was het net de kneed. of uh, iemand anders bij ons in de ploeg. die, dan, die ja. me daar net een stapje voor was. met een ontsnapping mee was. en die dan de trui pakte. Had ik al lang opgegeven. En een gele ja. trui is voor mij. Maar daar niet... zat je ook niet mee, hè? Nee, want ik weet nog goed. toen ik die gele trui die dag aantrok. toen waren de journalisten blijer voor mij dan ik zelf. Jij had zelfs... Ik baalde als een stekker dat ik die etappe niet had gewonnen. <lacht> ik was alleen maar bezig. Dat, de, dat, dat ik wou winnen. En ik kwam ja. niet weg. en toen in de laatste twee kilometer. Toen dacht ik van, goh, als ik nou in de sprint sneller ben als, uh, even denken, breuking en winnen, die erbij zitten, huh? dan pak ik de trui. Want ja, okay. wie van ons drieën dus uh, uh, uh, het beste gekwalificeerd over de streep kwam, die zou de trui pakken. Ja. En dat dacht ik pas in de laatste twee kilometer aan, omdat ik alleen maar bezig was. Ik moet hier weg uit die kopgroep want ik kan in de sprint niet winnen. Uh, volgens mij zat Kelly erbij. Ja, dat dat, is, dat, is, dat, nou, dat, dat zijn van die dingen, ja, dat, dat weet die, ik nog. Heb je die trui nog? Ja, die trui die, die, die, ja, die, die hangt er. Als je gestopt bent, je bent zoveel jaar gestopt. Ja. Dan komt dat eigenlijk uh, tot je dat je... Goh, je hebt een gele trui gehad. Hij wordt steeds waardevoller. Ja, dus omdat, zegt, het toch, goeie... omdat het toch wel iets bijzonders is. Ja. En omdat er niet veel Nederlanders een, trui, ja. uh, een gele trui aan hebben gehad. Ja. Maar, maar voor mij deed het op dat moment helemaal niet zoveel... als toen ik de witte trui won in mijn tweede jaar. De, de, dat deed mijn film, ja, maar die bracht ik mee naar het Parijs. Ja, dat klopt. Dus dat is veel bijzonder. De is Veel bijzonder. Ja. Je bent een, een bijzondere coureur. We vragen onze gasten ook altijd. wat voor hen het media-nieuws was van deze week. En jij had zoiets. dat laat ik lekker aan jullie over. Dus <laughs> kozen wij. dat is ook, ook zoiets. Dat laten we aan jullie over. Alsof er geen ander nieuws is, maar goed. Eh, voor het nieuws. Eh, wij kozen voor het nieuws over het stadion van FC Twente. waar donderdag het dak instortte. U hoort een aangeslagen FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. Er overlijdt gewoon iemand, een mens in het stadion. Ja. Dat gebeurt in een, in een rampenfilm, maar dat gebeurt niet in het echt. Maar nou, blijkbaar gebeurt het ook in het echt. Uh, dat heb je vanzelfsprekend wel gehoord en ook gezien. Uh, volg je het voetbal een beetje? Ja. ja. <coughs> FC Twente ook? Ja, natuurlijk. Ja? Alleen Lubbering koppelen ze heel snel nee. aan een tukker. Nee, maar bent en ik tukker. ben een Gelderlander. Ik ja. woon aan, de, aan deze kant, aan jullie kant van ja. de IJssel. Aan ik ben heel veel zijn kant. Nee, ja. Ja, maar, nee. dat, als iemand over Lubbending begon, zei ik altijd: nee, die woont aan onze kant. Ja, heel goed. Nee, die nee maar die is, voor ons. Nee, die is maar van ons. Maar omdat je de taal een beetje spreekt, een beetje, tukkers, achterhoeks, uh, dan koppelen ze al heel snel. Oh, die komt, uh, ja. Maar... In ieder geval over die kant van de IJssel. En daar koppelen ze dan ook aan FC Twente. Nee, vriend. Ik dat... ben eigenlijk Ajax-supporter, dus. Uh, uh, <laughs> daar zullen ze we... in Enschede blij mee zijn. Ja, maar ja, uh, Enschede ligt bijna net zo ver van mij als, als Amsterdam. Ja. Dus dat, dat heeft er niks mee te maken. Maar het, het gaat, uh, ja, toen zei je van, uh, weet jij nog nieuws? Ik zeg, ja, uh, sportnieuws, dat weet ik wel. Maar Janne Vos, dat is toch wel uh, iets bijzonders, dat hij de Giro ja. gaat winnen. Dat vind ik wel bijzonder. En dit is uh, heel vervelend. En uh, het zijn eigenlijk rampen, wat ja. uh, Münsterman ook zegt. En inmiddels twee doden. Ja, dat is, uh, ja, dat is nogal iets. Ja. Maar wij, wij moesten het kiezen. Wij hebben dat gedaan. Bij deze is dat dus helemaal opgeklaard. Nee. Uh, we gaan naar ons antwoordapparaat. U heeft de hele week weer kunnen inspreken op ons antwoordapparaat. Een selectie van de boodschappen die we daar deze week op vonden, hoort u nu. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune. At of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Het gaat over de Tour-uitzendingen. Ik ben buitengewoon gelukkig met de manier waarop de NOS... ...smiddags het verslag van de Tour op tv brengt. Ik ben er voor 98% zeer tevreden mee. Voor 99% als Maarten puur zang op zijn Frans gaat uitspreken. Ik zeg ook niet Maarten de Krot... Voor 100% zeer tevreden als Herbert Dijkstra iets aan zijn Italiaanse heilige doet. Het is in het Frans niet saint en Saint-Nazaire, maar saint en Saint-Nazaire. Dag. Flores heet niet Flores. Peres heet niet Peres. Marcus heet niet Marques. Mart en Maarten Ducro zitten naast elkaar. Smeet houdt vol dat de remmer Contador of Contador heet. En Ducro, die het kan weten, noemt hem Contador. En terecht. Maar na een tijdje buigt hij nederig het hoofd voor de wijze Mart Smeet. En gaat Contador ook Contador noemen. Goedemiddag, Lili Morita. Er is één ding waar ik me doorlopend wezenloos van schrik. Als je in de auto zit en er komt reclame waarbij. ...auto is. Daar zal ik nooit aan wennen, dan schrik ik me iedere keer dood dat ik iets fout doe. En, en ik wou dat ze daar iets aan deden, dat getoeter van die auto's eruit halen. Dank u wel. Mijn grote klacht is dat bij de publieke omroep... ...de mensen die geen internet hebben, zwaar worden benadeeld. Denk bijvoorbeeld aan Radio Tour de Frans. Er is een toerespelletje, heb je internet voor nodig. Op de tv een toerespelletje, heb je internet voor nodig. De top 100 met Frans liedjes, heb je internet nodig. Nou, ik baal hier ontzettend van als wielerfan. Ik vind dat gewoon niet eerlijk. Er is iets wat mij eigenlijk al jaren en jaren bezighoudt. En dat is namelijk de reclames van de ploegen. Wie weet nou wat het bedrijf vertegenwoordigt? Neem nou bijvoorbeeld Euskaltel. Nou, dat is dus al jarenlange bekende ploeg. Maar weet u nou welk product dat is? Garmin, Cervelo. Nou, uh, zegt u het maar, ik weet het niet. Uh, Zelfs hele bekende Quickstep. Wat is nou Quickstep? Zijn fietsen? Uh, wat is het? Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Wersttribune.omroepmax.nl De Tour de France houdt duidelijk veel mensen bezig. De uitspraak van namen van renners. Maar ook de sponsors van de Tourploegen. Want waar staan die merken nou voor? Frank van der Walbaken. Goedemiddag, sportmarketingdeskundige. Uh, om maar met de laatste vraag beg te beginnen van die meneer. Wat is Quickstep? Quickstep dat staat voor uh, vloerbedekking. Het is een, een, een Belgisch bedrijf, met, met, met, ja, heel groot in België, maar ja. inderdaad alleen in België heb ik het idee. Ja. En, en ik ben het volstrekt eens met, met die onduidelijkheid over die sponsornamen. En ik vind ook dat de sponsors eigenlijk een soort verantwoordelijkheid hebben om aan het publiek uit te leggen wie ze zijn. Wie ze zijn en, ja. en, en, en, en wat hun producten zijn en ja. waarom ze zo'n ploeg sponsoren. Ja, het is wel het is wel vloerbedekking, maar het is laminaat. Maar dat terzijde. Ja. Eh, hoor, je, hoor je dat vaker? Dat mensen totaal geen idee hebben waar zo'n ploeg voor staat? Ja, dat hoor je wel vaker, want als je in het peloton nu op dit moment rondkijkt... er zitten daar ploegen bij. Er zijn ook heel veel mensen die niet weten waar ag Deus Air voor staat. Nee, waar, waar, staat dat, waar staat dat voor? Dat is een, een, een verzekeringsmaatschappij. En je hebt ook Française De Jeu, Nou, dat ja. weten ook geen mensen. Dat is een loterij. En wie is Saur zoya son? Ja, dat... dat... Zelf niet eens. Nou, dat is, ik denk dat het iets te maken heeft met, met sojamelk of zoiets. Maar, want ja. Dat kan ik nog bedenken. Maar, uh, het is, dat is toch op zijn zacht gezegd, uh, merkwaardig, wat doen die bedrijven fout? Ja, kijk, het is vaak zo... dat een bedrijf wil... een, een, een bepaalde vorm van communicatie... bedrijven kiest daarvoor voor sponsoring. Mm -hmm. Dan moet je... als je een wielenploeg kiest... om wat voor reden dan ook... maar dat zal ongetwijfeld onderzoek aan vooraf gaan... dan heb je daar een bedrag voor nodig. Laten we zeggen even 5 miljoen voor een wielenploeg. Dan moet je als bedrijf... Een, een, een substantieel extra budget reserveren... om te communiceren dat je sponsor bent... en waar je voor staat. Als je dat niet doet... He, dan, dan, ja, dan is het in wezen bijna verloren geld wat je in zo'n ploeg steekt. Oké. Okay. Um, zijn er meer bedrijven die op deze manier werken? Van alleen maar sponsoren en dat je alleen maar in een beperkt gebied bekend bent? Um, zijn maar wel. Je hebt het in de Formule 1 ook. Uh, zie je ook wel eens uh, bedrijven op een Formule 1-auto staan... Dat, uh, en die beelden die gaan de hele wereld over. Kijk, het, is, het komt natuurlijk wel zo voor dat... Een Rabobank heeft ook als toch primaire doelgroep het Nederlandse publiek. Er staat achter op de broek van de Rabo-renners iets van een tekst van eigen huis, het vraagteken, Rabobank. Nou, dus een Nederlandse tekst. Daar zullen ze in Frankrijk hebben ze ook geen boodschap aan aan die tekst. Maar omdat de, de Tour live wordt uitgezonden in, in Nederland. en Rabobank toch primaire doelgroep Nederland heeft kiezen ze er toch voor om een Nederlandse tekst op, die, op die, die broekjes te zetten van de renners. Ja, klopt. Dat is extra reclame. Uh, Vakantzorleij, dat uh, kennen we. En even tussendoor, uh, Wout Poels van Vakantzorleij is de eerste Nederlander. Die is afgestapt vanmiddag. Maar dan weet je dat ook. Um, de bazen van de Rabobank, weet je dat, Frank? Hoe vaak en hoe lang de renners in beeld zijn? Nou, er worden wel metingen gedaan, maar ik denk niet meer dat ze nu nog behoefte hebben aan het aantal seconden, zeker uh, minuten, dat ze in beeld zijn. Ze zijn waanzinnig veel in beeld en goed in beeld. En laten we hopen, eventjes nu echt helemaal op de sport gericht, dat Geesink over zijn ja, depressie heen komt. Morgen is er een rustdag. Uh, um, dat hij toch nog... Um, ja, een behoorlijk deuk en een pakje boter kan schieten daar in Frankrijk... want hij behoort toch tot de kanshebbers. En Rabobank heeft eigenlijk alles gezet op geest in deze Tour. Ja, dat hebben ze gedaan. En daar zaten we ook zojuist... en zitten we nog steeds met Henk Lubberding over te praten. Uh, Ten slotte, wat zou jij veranderen... als je, zeg maar, de baas was van dat hele sponsorgebeuren? Van de, van de Tour? of ja, van nee, het, van, uh, van al die ploegen. Wat toeg, zou je uh, ze adviseren? Sorry? Wat zou je ze adviseren, al die ploegen? Nou, uh, nog nadrukkelijker uh, communiceren waarom je in zo'n ploeg hebt gekozen. Hè? Dus, dus via de traditionele reclamekanalen van uh, tv-spotjes of advertenties in de kranten vertellen wat je bent. Want dan krijg je het 1 en 1 3 effect. Dan krijg je de mensen die zeggen, oh, staat dat daarvoor? En dan krijgt het veel meer voedingsbodem uh, om jouw signaal, jouw communicatiesignaal te laten landen. Heel goed. Frank van der Walbaken, marketingdeskundige, om het ook nog maar even aan toe te voegen. Dank, en nog een prettige zondag. Hetzelfde. Ach. Vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. We gaan live terug naar onze verslaggever alias onze vliegende kiep, uh, Jules van der Waard. Hij is bij tenniscommentator en oud-tennister Marcella Mesker. Klopt helemaal. En ik ben op de matchbanen, dus dan moet je heel zachtjes praten. Want op dit moment wordt de finale gespeeld van die Heek open. En Marcella, ja, jij weet alles van tennis. Wat is de tussenstand? Het staat uh, 5-3 in de eerste set voor uh, Steve Darcy. Goed begonnen. Uh, de Turk Marcel Ilhan uh, maakt nog wat foutjes. Ik vind hem een beetje traag. Ik zeg net tegen je misschien te veel sushi gegeten. Want hij vertelde me iedere dag Japans. Uh, hij, hij, hij beweegt wat minder. Maar goed, kan nog terugkomen. Ik hoop dat het 5-4 wordt. Hoewel, het is nu setpoint voor Darcy. Dus uh, het zit eruit dat uh, de Belg de eerste set gaat pakken. Ja, je weet heel veel van deze tennissers, want je, je zit ook in de organisatie. Je bent zelfs directeur geweest voor een aantal jaren. En sushi, is dat het hoofdgerecht van de tennissers? Ja, ik zou zeggen dat dat zeer populair is onder de tennissers. Ook uh, ja, als je de grote jongens neemt, een Nadal of een Djokovic of een Federer. Die, ja, die zijn dol op sushi. zit rijst in, dat is natuurlijk koolhydraten. Vis is heel gezond en mager. Dus ja, dat is een perfecte maaltijd uh, voor toptennissers. De... Davis Cup jongens hebben we net verloren, die liggen eruit. Dat vertelde je al in het eerste uur toen we met elkaar spraken. Maar hoe gaat het eigenlijk met de vrouwen? In Nederland, bedoel je? Nou ja, Arans Karus uh, doet het natuurlijk heel aardig. Die heeft dit jaar eindelijk een stap gemaakt. Uh, heeft eventjes geduurd, hè, want we hadden gehoopt en misschien wel gedacht dat dat wat eerder zou komen. Maar uh, nou ja, dit jaar natuurlijk uh, bij het Grand Slam van uh, Parijs, Roland Garros, Kim Kleisters verslaan. Oké, okay, Kim Kleisters had niet de beste dag, maar je moet het toch maar doen. Dus daarmee heeft ze een stap gehaald. Vorige week uh, uh, finale van een toernooi. Ook niet een heel grote nooit, maar wel de finale. Ze staat nu rond de 80ste plaats. Nou, dan begin je echt mee te doen. Dus, dus wat dat betreft uh, kunnen we van haar nog wel wat, uh, wat leuke jaren tegemoet zien. Ik weet het niet 100% zeker, maar jij bent nooit coach geweest hè? van, van een, een prof. Nee, mijn man is coach. Dus uh, die verdeling is goed in de familie. Dat kan niet vanwege tijd dan of? Nou, weet je, toen ik stopte met tennis, ik was een jaar of 28 en. Uh, ja, toen wou ik dat trainingspak eindelijk eens uitdoen. Ik wou eens wat anders. En toen uh, heb ik natuurlijk nog veel tennisclinics gedaan. Wel voor de jeugd. En veel promotie voor de tennissport in Nederland gemaakt. Ja. En, en, en toen rolde ik een beetje in, in het televisiewereldje. Bij de NOS. Bij Studio Sport. En uh, later is daar ook weer radio bij gekomen. En ja, dat, dat, dat, dat doe ik ruim uh, 100 dagen per jaar. Dus dat is al, dat is al heel wat. En ja, dat ja. doe ik al meer dan 25 jaar. Dus wat dat betreft... Uh, ja, je kan ook niet alles tegelijk doen. Probeer in één ding goed te zijn en uh, ja, daar maar dan je passie op richten. Maar toch kan ik me vragen dat ze af en toe voor advies naar jou toe komen. Ja. Ja, ik heb Aranska ook wel eens in het verleden, toen was ze 18, net wereldkampioen bij de jeugd. Toen heb ik haar een beetje geholpen om en wat verteld over hoe het werkt met de pers. Hè? Want, want zij is niet zo heel makkelijk open naar mensen die ze niet kent. Hè? Dus, dus dat was moeilijk voor haar in de beginperiode. En dat gaat nu een stuk beter. Het is dus ook een kwestie van ervaring. Um, maar ik, ik ben het wel met je eens dat op het gebied van persoonlijke coaching, mental coaching, daar zou eigenlijk... in de topsport in Nederland, maar ook in de tennissport... zou veel meer aan gedaan worden. Want uiteindelijk... Kijk, op de baan, de techniek, de ta tactiek, dat is één. Uh, maar uiteindelijk gebeurt het allemaal in het koppetje. Ik kijk naar Nadal in die finale tegen Djokovic. We hebben hem nog nooit zo gezien dat hij fouten maakt. Omdat Djokovic... Ja, die heeft bij hem een bepaalde angstfactor in zijn hoofd teweeg gebracht. En dat zie je dus ook bij de allerbeste. En, en, en daar zou misschien wel meer aandacht aan besteed moeten worden. Inmiddels uh, is de eerste set gespeeld. Uh, de laatste tussenstand. 6-3 voor uh, Steve Darcy. Dus ik hoop natuurlijk nu dat de Turk Marcel Ilhan... Uh, wat terug gaat doen in de tweede set. Ik dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je, Jules. Uh, nog steeds de gast in de tweede uur van de perstribune. Wielakordivier Henk Lubbening. Uh, we hebben het er al even over gehad in het begin, uh, Henk. Er wordt veel gevallen in de eerste week van de Tour. Ligt dat aan mij? Is dat wat ik voor ogen heb? Maar gebeurde dat vroeger net zoveel? Ja, de, de nervositeit was zeker ook aanwezig. Zeker ja, maar ook, ook in jullie tijd, dat er zoveel werd gevallen. Ik, ik, nee, is, werd, is, dat, is dat mijn perceptie? Of nee, is... er, werd, er werd zeker minder gevallen. En wanneer er van die, uh, ik noem dat, uh, van die cowboys tussen zitten... die werden uh, op tijd een keer tot de orde geroepen. En nu is gewoon de middelvinger opsteken en... Uh, who of the hell are you? En, en die mentaliteit, daar die, die hebben we gewoon mee te maken... en, en daar heb je ook in een peloton mee te maken. Dus we hebben allemaal een beetje meer scheid aan elkaar. En vroeger uh, zaten die types er wel eens tussen... maar daar was een, een heel klein handje vol. Nu zijn en die werden weer... gelijk door de orde geroepen. Niet door één iemand, maar door een heel peloton bijna. He? Oké, okay. nou, dat geeft mij meteen de gelegenheid... want ik heb uh, Maarten Ducro heb ik, uh, aan de lijn. Maarten, ben jij, heb je gehoord wat Henk zei? En ben je het daarmee ja, eens? Ja, absoluut. Daar ben ik het 120 mee eens. Ja. Henk, jongen, dat, heb je, dat is gewoon precies wat er aan de hand is. Ondanks dat hij dus nu niet in de peloton zit en, en ik er ietsje dichterbij sta en de renners kan spreken... ...is dit precies wat ik uit het peloton terugkrijg ook. Dat uh, zelfs Thor in zijn gele trui gewoon gekwakt wordt. Uh, dat het een lust is en dat hij geen respect krijgt. Maar ook, en dat zegt Henk ook heel belangrijk, dat hij niet... Uh, hij gaat niet opvoeden. In, in ons peloton werd je opgevoed. Dan stond je in het boek en dan, uh, en dan werd je gewoon toegesproken. Ja, en en uh, dat gebeurt gewoon niet. Oké, okay, dat gebeurt niet. Gio Lippens, die hebben we ook aan de, aan de lijn. Het, uh, het is een uh, multimediale uitzending. Gio, uh, Wout Poels afgestapt? Ja, inderdaad. Wout Poels uh, zojuist afgestapt. Hij was uh, de eerste die in de problemen kwam in deze etappe. Nog voordat het ook maar echt een uh, meterberg opging... En uh, hij uh, reed alleen op achterstand en uiteindelijk heeft hij uh, de strijd gestaakt. Hij is uh, ziek geworden een aantal dagen geleden. Eergisteren uh, echt uh, de hele maag in houtvlak voor de etappe uh, ja, eruit gegooid. En gisteren kwam hij op achterstand binnen twee minuten voor de tijdslimiet verstreek. Ja, en het is, het is gewoon een onbegonnen strijd voor Wout Pools, Dus hij heeft de strijd gestaakt. En dat is wel heel jammer. En wat ook jammer is, is dat Robert Geesink ook meteen in de eerste klim in de problemen kwam. Hij rijdde in de witte trui, is dan de beste jonger in het algemeen klassement. Hij werd omringd door als een ploegmaats van Rabobank. Maar uiteindelijk heeft hij wel weer aansluiting gekregen bij het peloton, gelukkig maar. We hebben ook nog een kopgroep. Dat is misschien wel aardig om te melden, want daar zitten twee Nederlanders bij. Nicky Terpstra en Johnny Hogeland. En die hebben nou een voorsprong van 3 minuten en 35 seconden... op het peloton met Robert Geesink erbij. Verder zit ook Luis Leon Sanchez van de Rabobankploeg erbij. Die rijdt daarmee. Fletcher van Team Sky, eh, Kazar en Verkleren. Dus het is een groepje met eh, perspectieven. Die zouden wel eens heel ver kunnen komen vandaag. We zijn benieuwd of we ze straks ook aan de finish... in die samenstelling mogen begroeten... Maarten, even terug naar jou. Um, het is uh, jouw hoeveelste tour nu die je doet? Uh, als je bedoelt uh, als verslag heeft, ja, is, is dit even. mijn uh, achtste. Goed zo. Als... Ik heb In... dus al drie tours meer nu dan uh, als buurrenner. Dat geeft te denken. Dat geeft inderdaad, dat geeft inderdaad te denken. Um, wij hadden vorige week hadden we de stelling... Uh, de experts schrijven Robert Gezing omhoog... en dichten hem een podiumplaats toe. 60% van de mensen was het daar uh, mee eens. Die zeiden nee, dat is overdreven. Wat is jouw mening? Uh, nee, dat is niet overdreven. Hij heeft de potentie om op het podium te rijden. Uh, maar uh, in mijn ogen is het... De manier waarop hij naar die Tour komt, uh, verhoogt de druk zo enorm. En uh, aan, wie ligt, aan wie ligt dat? Alles. En, wie ligt en dat, dat? Uh, nou, dat is calculeren. Uh, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij een bankploeg. Uh, bijvoorbeeld als je, en Henk kan daar vast meer over vertellen... als je naar de Dovenee gaat als voorbereiding en je gaat een etappe laten lopen... en daar zie je je concurrenten wel vooruit rijden... en die gaat vervolgens wel vier dagen in de aanval... Uh, dat soort dingen. Uh, dan, dan zit je in, uh, maar half in de koers. Dat zijn dingen die gewoon ook in je kop zitten. En dan heb je het Nederlands kampioenschap. Dat is een aanval. Dan stapt hij weer af. En, en, en altijd is er een verhaal bij. En dat verhaal gaat, het staat los van de werkelijkheid. En uh, dat dit, dit is altijd. Ik vind het raar om te zien. Wil... En de, de vrijheid van koers het gewoon erin vliegen. Dat mis ik een beetje. En als je dat kan vinden. dan... Hij heeft gewoon de capaciteit om op het podium te rijden. Mag ja. Henk, Henk daar even op reageren? Maarten, jij weet als ja. geen ander dat twijfel uh, het grootste bottleneckje is voor een, uh, voor een sportman. En ja. Geesting twijfelt al voordat hij aan de Tour begon. En ja. hij doet het op het kampioenschap nog eens een keer. Krijgt hij nog een grotere twijfel over zich heen. Want uh, anders plaats hij geen demarrage. En ja. denkt van, oh jee, uh, ik ben helemaal niet in ander. En nou, dan hebben ze een, uh, een, een heel goed, uh, excuus, uh, hoogtestage. Maar Geesing voelt daar ja. sportman zelf wel. of dat de hoogtestage is of de benen werkelijk niet goed zijn. Hè? Goed, het is dus, het is dus even een, een mentale zaak. We hebben ook Koos Moerenhout, de PR-man van uh, Rabobank, hebben we aan, de, aan de lijn. Uh, Koos, wat is jouw mening hierover? Heb je alles gehoord wat uh, hier tot nu toe gezegd is, bijvoorbeeld over Robert Geesing? Uh, nou, ik heb uh, niet de hele discussie kunnen volgen, dus uh, alleen het laatste deel. Dus daar uh, blijf ik even buiten. Nou, waar het over, waar het over gaat is dat uh, Robert Gezink al veel te veel druk had... voordat hij naar de Tour ging om, zeg maar, daar als kopman zich te manifesteren. En ik uh, druk het nu maar even heel kort en bondig uit. Ja, dat vind ik een uh, wat flauwe benadering. Ik bedoel, uh, hij is nu eenmaal onze kopman voor de Tour... Uh, de media weet dat, de publiek weet dat, de ploeg weet dat en hij weet dat ook. En, uh, Jawel, maar, dat het gaat niet, maar het gaat, hier gaat hier. niet echt goed. Wat zegt u? Maar het gaat niet echt goed. Nee, maar is dat dan de reden? Dat, uh, dat is een beetje amateurpsychologie, vind ik zelf. Nou, ik heb hier Henk Lubberding zitten. Die had hier net een verhaal en dat vind ik geen amateur. Die komt uit het... Uh, Henk, jij zei net... Er wordt veel te veel druk op hem gelegd. Hij stapt af in het... Uh, nee, ik zeg, niet, ik zeg niet dat er te veel druk op hem gelegd wordt. Nee, maar nee. Hij, hij, hij krijgt met druk te maken. Ja. En dat is de vraag of je dan mee om kunt gaan. Wij denken allemaal van wel. Alleen, uh, uh, de twijfel slaat bij hem toe. En dat begint al op het kampioenschap. En dan heb je nog een goed excuus dat het uh, uh, de hoogtestage is. Dan valt hij op zijn plaat in de Tour. En dan komt een stukje twijfel. Ja, maar... Uh, ben, ben ik nou nog niet goed? Want voor de Tour was hij niet 100%. Dat hoeft ook niet. Maar jij weet toch als geen ander koers dat je tussen de oren geen twijfel moet hebben? Nu is er toch twijfel bij die jongen? Dat is toch Tuurlijk. nu zijn grote handicap? Tuurlijk, maar ik denk dat die twijfel juist komt... Uh, door die valpartij. Uh, die, uh, want ja, laten we niet vergeten. Hij is echt uh, heel hard gevallen en... Uh, ja, is ziet met heel, heel veel ambities naartoe komen om een toppassering te halen. En uh, ja, dan, uh, ja, dan zie je dat je op een punt komt van uh, ja dat je het even niet aan de hand hebt. Uh, middels lichamelijke problemen. En dan is het elke dag opnieuw kijken van uh, hoe gaat het. En uh, ja, dat is op, op dit moment nog uh, geen gunstige uitslag. Nee, maar ik begrijp wanneer hij uh, gecheckt wordt s'avonds en uh, alles zit op zijn plek, of het zit nog niet op zijn plek, en dat hij een blokkade daardoor heeft en dat hij de benen daardoor moeilijk rondkrijgt. Dat kan ik me heel goed indenken. Maar. Nu hoorde ik gisteren zeggen van uh, lichamelijk is het geen probleem meer. Uh, wat dat betreft functioneert hij wel goed. Alleen Gissing voelt in, in, in, in zijn lijf dat hij het niet kan trappen. Hij kan niet die, dat vermogen trappen wat hij normaal kan, kan trappen. Dan komt er toch twijfel? Uh, nou ja, die denk dat hij twijfel er is, dat is logisch. Maar ik, uh, ik, uh, ik denk toch dat dat uh, wel echt direct met die, die volkstijd te maken heeft. Ik bedoel, in de Dauphiné Libere rijdt hij in, uh, een heel sterk laatste slotweekend. Wat erop duidt dat hij gewoon in de... ...op de goede weg is richting de Tour Frans. En uh, nu, uh, ja, een zware volpartij kan uh, ja uiterlijk uh, kun je zien dat iemand uh, pijn en last heeft. Maar uh, ja, in het lijf gebeurt ook het een en ander uh, waar je op weg naar herstel moet. En ja, het herstel, dat wordt je hier in de Tour natuurlijk niet gegund. En uh, nou, ja, goed, hij zal zijn lichaam hetzelfde wel uh, het beste aanvoelen. En, ja, Als je dat niet goed aanvoelt, ja, dan is het logisch dat je ook twijfelt. We wachten, we wachten op, de, op de dag van morgen, de rustdag. Koos Moerenhout, dankjewel. Maarten Ducro, ook jij bedankt. Datzelfde geldt voor Gio Lippens. En wij gaan, dames en heren, naar de sporthistorie. Onze collega's van Radio Tour de France zitten alweer klaar voor hun uitzending. Dat begon allemaal in de jaren 50, toen Jan Cottaar verslag deed van deze wieleronde. Ruim een halve eeuw later hebben we er geen idee meer van hoe dat toen klonk. Maar gelukkig heeft sporthistoricus Jurrit van der Voren oude geluidsfragmenten gewonden. Jurrit, luisterde iedereen vroeger naar Jan Cotard? Ja, Jan Cotard is eigenlijk een beetje de oer Lippens, hè, de oer-Maarten Ducro. In 1949 was hij de eerste die voor Nederland op de radio verslag deed... van de Tour de France. Bij hem begon het eigenlijk allemaal. Hij had dan wel het enorme geluk dat juist in die tijd... de Nederlandse renners het steeds beter gingen doen. Zo was Cotard getuige van het volgende. 80 kilometer na de start maakt zich een groep van 10 vluchtelingen uit het peloton los, waaronder de beide Nederlanders Voorting en Van Est. Tegen het einde van de etappe is de voorsprong tot ruim een kwartier gegroeid en dat geeft Van Est en Voorting inspiratie. Prachtig door Voorting gelanceerd, weet Van Est er op de wielerbaan van Dax een onweerstaanbare sprint uit te persen, die een winnaar maakt van de etappe en hem bovendien als eerste Nederlander in de geschiedenis van de Tour de befaamde gele trui bezorgt. Ja, Wim van Est, daar gingen we de straat voor op. Precies, want succes verkoopt altijd. Het was 1951 wat we zojuist hoorden. En Van Est won die dag dus de etappe en ook de gele trui. En omdat hij de eerste Nederlander was die dat ooit deed, stond iedereen op zijn kop. Groot is de vreugde onder de kleine Nederlandse kolonie als Wim van Est in de leiderstrui wordt gehesen. Ja, toen was iedereen nog blij, maar helaas reed Van Est de volgende dag het ravijn in. Dat wilden de mensen natuurlijk allemaal horen, maar er was toch wel een probleempje. De Tour werd in 1951 nog niet live uitgezonden op de Nederlandse radio. Pas achteraf mocht Kotaar een praatje houden. Dus de avonturen van Van Est waren toen niet live op de radio... Nee, behalve als je als Nederlander het geluk had... om naar de Belgische radio te luisteren. Want een Belgische collega van Cotard had zoveel medelijden met hem... zo'n mooi verhaal en je kan het niet vertellen... dat hij de ruimte kreeg, Cotard, om het op de Belgische radio... dan maar te gaan vertellen. Gelukkig ging daarna alles anders, snapte Hilversum van... dat moet vaker worden uitgezonden. En sindsdien uh, wordt het, werd het twee keer per dag uitgezonden. En we gaan luisteren naar 17 juli 1954... hoe Cotard klonk richting Bordeaux. Er komt Molten binnen. Molten alleen met een voorsprong van 50 meter. Daarachter Hendricks, Paanhoff, Paanhoff, Leritschi, Loredi, Mahé en Graaf. Oh Molten houdt het niet. Komt ik, op hem af. ik denk Bordeaux, dat is typisch zo'n plaats waar Nederlanders wonnen. Ik denk dat het Henk Vaanhoff was, maar Heel wat goed. vonden de luisteraars er in die tijd van? Heel goed, het was Henk Vaanhoff inderdaad, die won. Echt elke dag luisterden honderden duizenden mensen naar wat je zojuist hoorde. En als Cotard na de tour thuis kwam, lag de hele gang vol met brieven van zijn fans. Het mooie is, zelfs iemand als Ischa Meijer vond het prachtig, want wat Cotard allemaal kon... Ah, dus dat die man een wereld kon oproepen en, en dat hij met inkomma's kon spreken zonder de, dat het hinderlijk was en volstrekt correct Nederlands. Ja, ondertussen stak uh, Ischa nog even een sigaretje op. Zo klonk het in ieder geval allemaal ruim een half uur geleden. Over een kwartier twintig minuten geven we weer het woord... aan de collega's van 2011. Dankjewel, Jurrit van de Voren. Um, Henk, nou, je hebt uh, net het hele verhaal gehoord. Ik heb altijd het idee dat wanneer een coureur... lichamelijk niet echt goed is... al dan niet door een valpartij... dat het ook geestelijk gaat werken. Uiteraard... Dat, is een, dat wordt zeker een mentale kwestie. En dat is ook terdege aan de hand. Alleen ik begrijp uh, Koos Moerenhart wel. Want uh, ja, die, die, dat is allemaal uh, met een bedekte sluier. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar uh, ik heb gisteravond uh, Erik Breuking nog iets horen zeggen. Dat was denk ik het zoveelste interview wat hij afgaf. Toen zei hij dus heel duidelijk. Ja, Breuking of uh, Geesting is niet 100%. Ja, dan weet je gewoon dat het ook mentaal een, een, heftige, een heftige dreun wordt. Ja. En of je dit erboven komt, dan heb ik geroepen voor de radio... Uh, die jongen heeft professionele hulp nodig. En niet de hulp van een ploegleider of uh, van, van ploegmaatjes. Want die, die kunnen hem alleen vandaag niet achter in het peloton helpen... maar voor in het peloton. Maar wat bedoel je met professionele hulp dan? Mensen die er kundig in zijn die zo'n jongen uh, uh, mentaal erbovenop kunnen trekken. Een sportpsycholoog? Ja, daar dus zullen we aan kunnen denken. Ik heb uh, te laat uh, Ted Roos leren kennen. En een haptonoom. Ja, uh, had ik die in mijn beginjaren meegemaakt. Dan, dan, dan had ik met die spanning en die, uh, die onrust die bij mij in mijn kopje uh, rondholde en de verantwoordelijkheid waar ik heel moeilijk mee weg kon. Ja, had ik heel veel steun in kunnen hebben. Maar ik maakte me over al dat soort dingen ook heel erg druk. Ja. En, dat, en de buitenwereld daar allemaal, oh, die rustige boerenzoon, die is zo nuchter... Ja. ja, Gissingen is ook zo'n type. Dat is de buitenkant. Maar we hebben een, een, een gissing die een vader verloren heeft. Die gisteren volgens mij jarig was. Uh, dan moet je toch wel een, een, een, een, staal, een, een man van staal zijn. En dat is hij niet. En er zijn er maar weinigen. Dat zijn. Uh, hoeveel Armstrongs hebben we gehad? Mm -hmm. Daar is er eentje met een. Uh, ja, denk ik met uh, grote zijwanden en uh, oordoppen in. En ik ben belangrijk. En de rest kan met de, de boor in. In beton gegoten. Ja, ja. maar dat is toch merkwaardig, dat je in zo'n heel peloton... dat er zeg maar, mag ik het zeggen, 50% daarvan... Eh, toch twijfelkontjes zijn. Want ik heb ook altijd van jou gedacht, met alle respect... dat jij echt een nuchtere, hele relaxte... Ja. zoals hij zelf zegt, boerenzoon was... Ja. die gewoon goed kon fietsen. Ja, en daarvan, daar, daar, daar, daarom kijk ik ook zo naar, naar sportmensen. Ik ja. probeer te kijken wat erachter dat masker schuil gaat. Iedereen houdt een masker voor. En Gissing doet dat ook. En dat is, dat, is ook, maar, dat is ook prima. Alleen, uh, jij hebt dus mensen nodig die er doorheen kunnen prikken. Ja. En dan zijn we in mijn tijd waren er geen ploegleiders die doorhadden hoe ik werkelijk in elkaar zat. En dan kun je die jongens ook niet kwalijk nemen. Maar er zijn er enkele die dat, die dat kunnen. Oh. En, dan, en dan denk ik, ja, dan moet je professionele mensen erbij hebben. Ze hebben een, men, een mental coach, ja. dat is Murphy. Maar die schijnt thuis te zitten. Ja, dat... Dan wordt er gevraagd, uh, komt die nog? Nee, die hebben we niet nodig. Dan denk ik, maar waarom heb je überhaupt Murphy aangetrokken binnen een ploeg? Me als mentale coach. Ja. ja. Um, wat moet hij nu doen? Even vandaag aanklampen. Zorgen voor geen tijdverlies. Is één rustdag voldoende voor Geesink om zich er overheen te zetten? Of zeg jij, hij heeft de Tour al verloren? Of een podiumplek verloren, laat ik het zo zeggen. Uh, vorig jaar werd hij zesde, dacht ik, in de ja. Tour. Waarom zou hij dat nu niet kunnen worden? Met een minuutje achterstand. Dus uh, waar zijn we mee bezig? Uh, hij verliest een minuut. Contador verliest, uh, uh, uh, hoe lang geleden, al 1 minuut 40. Die moet dat nou goed maken. Als hij achterom kijkt, zoals gisteren... en Contador kijkt om, heeft hij twee slekjes uh, die hij in zijn ogen ziet. Dus de psychologische oorlogsvoering is bij Contador al heel lang bezig. Is, gaat nu echt beginnen. Ja. En Gissink verliest gisteren terrein... En er is eigenlijk nog helemaal niks aan hand. Dus hij heeft mensen nodig die, die hem dat heel goed duidelijk maken. Ja. En zegt, kom Gezing, jij moet net als Evans, van, ook vandaag, ook wanneer je het kopje niet ja. goed hebt, van voren rijden. Joop Soetermelk ja, dat... heeft 16 toeren gereden. heeft ze 16 keer uitgereden. Hoe kwam dat? Omdat hij altijd op de eerste rij zat. Maar daar hebben ze jou voor nodig. Want uh, veel oudsporters, die beginnen allemaal clinics. Ze beginnen allemaal wat te doen. Jij was een van de eerste. Nou, de eerste was die, ik. Die... Die gaat. De eerste, die daarmee begon. Waarom deed je dat? Uh, omdat ik zie dat mensen uh, uh, qua fietsgedrag uh, uh, ja, nog zoveel kunnen verbeteren. En eigenlijk achter de keurde aanlopen. We hebben allemaal, uh, uh, allemaal op de verkeerde manier fietsen geleerd. Ik weet zeker, wanneer ik een profpeloton leer... mijn trucje, dat is ABS op een fiets... dat er minder gevallen wordt. Als we de oortjes ook nog uit het oor halen... dan krijgen we nog uh, ja, okay. hele verstandige renners. Maar mag ik even terug naar... We hebben allemaal op de verkeerde manier fietsen geleerd. Nou, dat klinkt een beetje heftig. Ja, maar, maar ik zal je helpen denken. Ja, want dat is bij jou denken. nog langer geleden als mij. Dat klopt. Toen jij uh, uh, op een gegeven moment. toen jouw ouders dachten van. nou, nou kan die evenwicht bewaren, nou laat hem los. Ja. Zo, toen gingen we los. En dan rijd je naar een, een, een boom toe. of je reed naar een grasveld toe. Want toen dacht je. oh oh, nou ben ik helemaal alleen. Hoe ga ik afstappen? Ja. Nou, ik leer dus mensen op een goede manier afstappen. Wij ah. hebben daar geleerd. Op een manier, en die heb je jaren door ontwikkeld, Maar nooit over nagedacht, als ik dadelijk ouder word en ik word stram... hoe kom ik van die fiets af? Ja. Nou, maar het gaat er mij om, hoe kun je een no maken? En in peloton moet je Noodstaps kunnen Dat maken. Dat klopt. Nou, en daar, eh, eh, mensen die dus eh, een, een natuurlijke reflex is... wanneer je een obstakel ziet, hou je je benen stil. In een auto haal je het gas eraf. Nee, een rijden, een coureur, die werkt met gas. Die haalt het gas er niet af, ja. die speelt met zijn gas. En alleen maar gas geven. Dat moet een wielrenner ook. Alleen... En dat leer jij ze? Ik leer ze dat. In die clinics? Ja. Goed. Uh, ze kunnen jou vinden gewoon op internet. Ja Onder, onder Henk Lubberding. Ja, maar en we kon... doen niet alleen maar clinics. We doen nee, ook... Nee, maar je, ja, je leert veel dingen. Bedrijfsdagen. Bedrijfsdagen, maar... bedrijfsdagen, je spreekt ze toe terwijl je helemaal niet bekend stond... als zo'n verbaal begaafd uh, typeje. Nee. Maar dat is allemaal veranderd. Ik weet niet wie daar, uh, uh, zeg maar, wat, wat praat uh, nee. spuit. He, nee, in nee het dat puur je leerproces. Maar even, jouw grote man was Peter Post. Hoe heb je zijn dood ervaren? Ja, veel te vroeg. Maar uh, ja. een karaktermens die, uh, die op dat moment ook nog karakter toonde. Waarom? En, ja, niet, niet, niet, uh, niet willen en, en, en kunnen zeggen van uh, hoe ziek dat hij werkelijk nee. was. Um, ik heb begrepen dat jij en Theo de Roy elk jaar een lunch bij hem hadden. Ja, we hadden met regelmaak contact. Ja. Ja. Vandaag weer. We gaan samen uh, gaan we dadelijk naar Marion toe. Sempro. Je gaat zometeen met Theodoroy. gaan jullie daar de lunch gebruiken? Ja. En waar praten we dan over? over nou, we gaan, de toer, we gaan de toer kijken en we gaan uh, ja, gewoon de normaalste zaken van, de, van, de, van, de, van, de, van het menselijke leven gaan we bepraten. Ja. En daar komt natuurlijk Peter voorbij. Oh, uiteraard. Ja. Nou, ik heb lang geleden ooit eens in een dit is leven met hem gemaakt. Toen was hij, nog, uh, was hij net gestopt, was hij alleen maar ploegleider. Um, heel veel heel veel, heel veel uh, sterkte zometeen. Nou, wielrenners die buiten hun schuld omvallen, verdienen uh, van hun tijdsverlies dat moeten ze terugkrijgen. Uh, Eens 56 oneens is 44 um, Hoe ziet het eruit? De proloog. Tijdens de ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie: de fiets, de sport, doping en zadelpijn.